Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Steven Berghuis maakt de overstap naar Ajax. En dat ligt gevoelig, want hij speelde de afgelopen jaren bij Feyenoord. De transfer hing al even in de lucht. De meeste Rotterdammers vonden dat maar niks. Normaal, het is een Feyenoord. draait u nu Ajax toe. Nee, ik vind niet dat hij dat kan maken. Nee, maar. Nee. Het zijn professionele voetballers, dus waarom zou hij dat niet moeten kunnen maken? Als ik voor de top zou kunnen voetballen, zou ik het ook doen. Het grote werk zit er niet meer in. Zo'n talentvolle voetballer. Ja, ik gun het hem wel. Ja, Berghuis tekent een contract van vier jaar in Amsterdam. Het is wel bijzonder. Hij is de vierde speler in de geschiedenis die rechtstreeks van Feyenoord naar Ajax verhuist. In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol is de rechtszaak over de moord op advocaat Dirk Wiersum nu echt begonnen. Hij werd bijna twee jaar geleden doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. Wiersum was de advocaat van de kroongetuige in het proces rond crimineel Ridouan Taghi... De twee verdachten zeggen dat ze niks met de moord te maken hebben. Maak anticonceptie helemaal gratis... Dat is een eis van vrouwenrechtenorganisaties die de staat voor de rechter hebben gesleept. Het gaat om allerlei soorten. Dan gaat het over anticonceptie in het algeheel. Dus de pil, sarium, hormoonspiraal, koperspiraal. Bijna 1 op de 10 vrouwen heeft wel eens geen anticonceptie kunnen kopen omdat ze er geen geld voor had. En weet je nog, eind vorig jaar knalde een metro bij het station in Spijkenisse rechtdoor. En belandde toen per ongeluk op een walviskunstwerk dat er vlakbij stond. Klonk toen zo. Het metrostel is door is op die walvisstaart terechtgekomen. En die walvisstaart heeft er dus eigenlijk voor gezorgd dat het metrostel niet verder is doorgeschoten en niet helemaal 10 meter naar beneden is gezakt. Zie je ineens die metro uh, daar hangen? Niks gehoord, niks vernomen, geen sirenes, helemaal niks. Hij is precies boven het kunstwerk van de wolfees terechtgekomen, van de wolfeesstaart. Staart toch nog zin, hè? Uit onderzoek blijkt nu dat de metro te hard reed. Het spoor was nat en de machinist remde te laat. Hij reed 45 km per uur tegen een stootblok. Drie keer harder dan zo'n blok aan kan. En dus schoot hij er doorheen. Het weer vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Er komen ook wat onweersbuien daar vanmiddag. In het noorden blijft het droog en het wordt zo'n 23 graden. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het verkeer kan vrijwel overal goed doorrijden. Eén uitzondering de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein staat een file van 4 kilometer. Dat komt daardoor werkzaamheden. Verkeer moet daar rekening houden met 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in, zin in Zandvoort. Is Zin in ZFM. ZFM. Web nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. Ik ben wakker voor de tijden te veranderen. Voor de waves te way. Ik zie je, darling, maar je pixel. It gets hard to take these days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 Uh, dus het zou ook wel heel goed zijn voor mensen om dat te lezen... als je niet per se direct in aanraking komt met iemand dagelijks... die uh, een haterend brein heeft. Gewoon ja, een begrip te hebben. Het... Ja, absoluut. absoluut. Dat, dat was ook, vond ik, het belangrijkste. Het moet een, een boek zijn voor iedereen. In begrijpelijke taal. <coughs> en het is ingewikkelde materie...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 Het is een groot boek van 224 pagina's. Het is geloof ik, uh, ik weet het niet meer maar uit mijn hoofd, 19 centimeter bij 24 centimeter. Je kunt er niet omheen, hoor. Uh, nee. het, het is prachtig geïllustreerd. Dus, uh, prachtig geïllustreerd, vrolijk. Het is, het is ondanks het onderwerp positief. Je kunt erin bladeren, je kunt erin grazen. Het is uh, geen enorme lappen tekst, kadertjes, familieleden aan het woord. Um, ik vind dan het... moeten we even afwachten wat iedereen, iedereen er straks aan gaat vinden. Want de recenties moeten natuurlijk nog allemaal komen. Nou, ik vind het gewoon, dit boek moet straks gewoon bij iedereen op de salontafel liggen in Zand. Nou ja, dat, minimaal, is, dat, zou, dat zou fantastisch zijn. En dan vooral ook vertalen en dat het in andere landen komt. Nou, ja. dat is een hele ambitie. Ja, maar ja in, in ik ben nou, al. Ab, ja. Absoluut ambitieus. Maar waarom? Omdat je daarmee de pijn en het leed kunt verzachten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 I be lost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 Dankjewel. Het is wel fijn als degene die muziek gemaakt heeft ook gewoon mee presenteert. Ja. Uh, dat hebben we zo iederzonderd nou, expertise. Nou, ik, ik maak de muziek niet. Dat, oh, dat heb ik dan net... Uh... De, de, de speellijst opmaak. Ja. <laughs> um, en als het goed is, hebben we de telefoon nu Sander ten Bos van Zandvoort Beyond... over de begunningen van de side events hey, Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ja, nou, Sander, dat jij nog een goede hebt. Dat verbaast ons eigenlijk al een beetje naar de persconferentie van gisteren.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 Of tot nu toe laag? Ja, ja, zeker. Um, dat, is, dat is zeg maar... Uh, we hebben een soort vergunning aangevraagd. Hè? Um, dat wat we zeker weten wat door kan gaan... Uh, noem dat heel eventjes, bijvoorbeeld scenario 1. Um, daar waar we een plusje erop kunnen doen, um, heet scenario 2. En daar waar we dachten van, nou ja, we, we vragen toch ook nog om iets meer aan. Hè? Uh, iets waar we erger kan van denken van, nou dat gaat wel heel lastig worden. Uh, noemen we dat scenario 3. En um, ja, dat hebben we aangebracht. Dus het is een soort harmonica. Dus ik heb, we hebben ook een vergunning gekregen van 35 pagina's. Waar uh, netjes allemaal beschreven in staat wat we mogen, wanneer, wat.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 Ik denk dat, dat mooi, onze echt. luisteraars zich afvragen wat activaties zijn. Oh, sorry. Ja. Pitstopspelletjes. Uh, Pitstopspelletjes. Beleving. Uh, er is natuurlijk ook merchandise. Dat is het gewoon ook. Maar het is ook gewoon um, uh, een computerspel waar je aan deel mee kan, kan nemen. Kun je lekker racen op het circuit Zandvoort. Terwijl je op de boulevard zit. Ja. Um, um, uh, nee, dat soort, soort leuke dingen. Um, dus het is echt de bedoeling dat er een interactieve...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 Uh, gaan we uh, lopen, iedere eigen route. En uh, we mogen uh, uh, maximaal 10 mensen meenemen. Dus uh, nee, sorry, acht 8. 8 8 8 mensen. 8 8 mensen. Uh, Gouden middag gevonden. Dus ja. de, en de 8, ja. 8 mensen. Dus uh, uh, we hebben plek voor 24 mensen.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 dat is een ent. Dat is een end, inderdaad. Ja. Dat is politiek gezien weer een heel lastig verhaal. Maar uh, <laughs> zullen we het zeggen, mensen die zich willen opgeven ja. om uh, te komen... om dit ja. mee te doen? Want het is uh, al morgen. De, hè? De, ja, dat wordt een beetje kort dag, denk ik. Oké. Okay. Zeker gelet op het aantal mensen wat we... Uh, er zijn nog genoeg aanmeldingen voor. Maar voor volgende week ja. uh, zou dat kunnen. En... Uh, uh,